Dinsdagochtend werd ze gevonden nadat ze op weg naar school was neergestoken. De Zweedse overleed in het ziekenhuis. Volgens buurtbewoners werd ze opgewacht. Haar 22-jarige ex-vriend zit in de cel. VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon zegt dat de Syrische president Assad... vele misdaden tegen de menselijkheid heeft gepleegd. Men zal zich daarover na de burgeroorlog in Syrië moeten verantwoorden... zei Ban op een vergadering van de VN. VN-inspecteurs hebben in Syrië informatie verzameld over een mogelijke gifgasaanval in het land. Ban verwacht dat de VN-inspecteurs zullen bevestigen dat er in augustus gifgas is gebruikt in Damascus. Inmiddels is het onderzoeksrapport klaar. Dat wordt dit weekend in New York aan de VN-chef gepresenteerd. Wanneer het openbaar wordt is nog niet bekend. Bewoners van een Nigeriaans vissersdorp kunnen het niet eens worden met Shell over een schadevergoeding voor olielekkages in 2008. Shell erkent dat het aansprakelijk is, maar bestrijdt de omvang van de schade. De vissers denken dat er meer olie is weggelekt dan Shell zegt. Het olieconcern zou ruim 55 miljoen euro over hebben voor het opruimen van de olie en het compenseren van de vissers. Een advocaat van de dorpsbewoners noemt het bod van Shell een belediging voor de dorpelingen.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 Dit is Radio 1. BNN Today, Willemijn Veenhoven. Het is 4 over 9. Een hele goede vrijdagavond. Iedere vrijdag een mooie dag. En dat doe ik iedere vrijdag hier op Radio 1 met BNN Today. Zet ik een punt achter de week aan tafel. Vanavond journalist Rianne Meijer. En ja, een hele hoop journalist, spreker, half Turk. Weet ik veel wat. Ik... <lacht> ja, zou... Uh, zo noem je jezelf ook op Twitter, of tenminste... Niet daar, te framen, ja, niet te framen. Daar komt het neer. Kemal Rijken, Rian en uh, Rianne, Kemal. Goed dat jullie er zijn. Meekijken kan natuurlijk als je thuis denkt... hoe zien die eruit? Radio1.nl en dan zie je ze vanzelf. Mee twitteren vinden we ook altijd gezellig. Hashtag BNN En Erik, jij be gaat meteen... BNN Today. Zet een punt. Achter de week. Ja, nieuwe een... draaien. Ik heb was... het nog niet gehoord. Ja, nee? nee? Nou, dan gaan we hem nu uh, primeuren. Ja. Misschien zelfs wel primeur op, uh, op, uh, op Radio 1. Dat zou me niks verbazen. Hij is inmiddels uitgeroepen tot uh, de, de 3FM meegehit Voor aankomende week. Dan heb ik het over Wigger van Anouk. Er was een klein relletje over. Want het woord Wigger vond niet iedereen leuk. Nou ja, laten we het toch een beetje maar weer een rel noemen. Maar iemand zei, oh, ik vind het niet zo leuk. En Anouk reageerde erop. Nou, dan is een rel geboren al snel. Want Wigger, want, white nigger. Het is een white person who has a lot of affinity with black culture. Dat is een beetje de... <laughs> De officiële, het is gewoon een wigger, een white nigger, zou ik maar zeggen. Dat is een beetje de samentrekking. En, en daar voelen we sommige mensen zich doorgeschrofeerd. En Anouk zegt waarom, want als er nou één iemand is die een wigger is, dan ben ik het zelf wel. Want ik ben gewoon een blank meisje uit Den Haag en ik hou erg van zwarte muziek. En dat is ook zo. En daar is volgens mij niks mis mee. Ik vind daar sowieso niet zo heel veel mis mee. want het is gewoon een hartstikke goed nummer. Dit is Wigger, Anouk. Suburbs, yeah. is op 3FM. Aankomende week ben je op dan juist de juiste redes. Om de twee uur komt hij voor je kiezen. Wigger hoorde je ja, van Anouk. Ik, ik, ik vind Anouk altijd wel leuk. Ik, maar ik mag het wel, dit. Ik vind het ook eigenlijk wel een lekker plaatje. ja dat is een ja, goed ja, ja, ja, vind ja. Wat is dat, dat rare... Geluidje. Dus dat is dat een, een Dobro-gitaar die je hoort. Dat is een metalen gitaar. Ah, dus die klinkt wat anders. Nee, je bedoelt geluid. Yeah. Ja, dat is een slide op een Dobro-gitaar. Een slide op een Dobro-gitaar. Dobro -gitaar. Ja, gitaar. Ja, ja, kun je, je dat maken, kun je ook, maken van, een, van een fles, weet je, een flessenhals over de snaren heen. Hoe kun je dat doen? Ah, ah, ah, Schitterend. Hey, Rianne, we hadden het net even over thuis geplaatst. Ja. Jij zei: Ja, dit is wel weer dat nummer, een mooie wigger uiting van hoe Anouk altijd met iets komt waar je dan weer het over moet hebben. Ja, Anouk, Anouk, de, dit is gewoon Anouk de de, de relletjes. Anouk heeft altijd, uh, bedoel, de ene keer laat ze de kont zien op Twitter, de volgende keer neemt ze een, een Nationaal Nederlandse commercial waarbij het idee is dat ze dronken zou zijn geweest ergens. Ik ja. vond het een briljant hoor. Ja, ja. ja hm. maar de, de, zij speelt zelf ook heel erg met het imago, dus ja. Het verbaast me eigenlijk dat er überhaupt nog mensen zijn... die zich hier druk over maken. Want bedoel, ja, het verhaal ja, voor, is... Uh, vooral ook omdat ze gaat een symfonica in Rosso doen. Hè, oh. Ja, nou, ja dan, maar ja, dan moet je dus wel af en toe ja. als tegenwicht... om nog die stoel rockchick te rijden. Ja, Dan moet je Els lang af en toe afzeiken. Of, of jezelf een Ja, want wat, waar gaat het nummer over? Over haarzelf eigenlijk. Ja, over haar, ja, En bedoel, de vrouw heeft een enorme voorkeur... voor zwarte mannen, gouden tanden... en, en andere cliché dingen uit de zwarte ach, cultuur. Ach, moet kunnen. Ja. Prima. Dat is er mis mee. Nou, het moet gewoon kunnen. Dit moet gewoon kunnen. <laughs> ik vind het prima. Zijn er iemand dat, dat, dat het niet komt dan, kon dan, nee, dan het het... Nee, dat, nee, dat het niet komt? moet nu eens ophouden. Dus moet gewoon ze ophouden. Uh, Anouk is Anouk. Dus dat moet gewoon ophouden nu. Maar ik heb het bij Punt. Rianne een beetje het gevoel. Het ligt, er, dat jij vindt het ligt er een beetje dik bovenop. Stop. Dat ze elke keer weer met iets komt. Maar, ja, ne, ne, dat, dat, oh, dat is mijn rol, hè, dat ik zeg stop. Ja, okay. dus. Maar is dat zo? Vind je dat het? Of Nee, nee, dat vind ik helemaal niet. Ik vind het heel slim en ik storm me er verder niet aan. Ik vind het alleen heel dom om je daardoor, om je daardoor te laten opvokken. Want ja dan, ja, dan heb je precies waar ze je hebben. Ja, wil. dat is ja. Wat, wat, wat het de opzet is. Dus ja, laat het dan gewoon gaan. Zet er een punt achter. Het is een lekker nummer, vind je niet, Kamal? Heerlijk nummer. Bye. Rolf. En boekwinkels, daar gaan we het over hebben. Daar gebeurt meestal niet zo heel veel spannend, maar woensdag zorgde Monique Burger... van de nieuwe boekhandel in Amsterdam voor een heuse rel. Burger schreef een column voor het boekblad. Daarin schrijft ze dat haar winkel de laatste dagen... een heel ander type klant binnenkrijgt dan normaal. Omdat alle Nederlanders het droomboek... dat is het cadeau hè, voor onze nieuwe koning... gratis mogen afhalen. En dat vindt ze maar gek. Maar ik schrik er ook van. Niet van de greediness waarmee deze mensen... hun gratis boek opeisen, maar van de armoede... ...ongeschoren, ongewassen, ongekant, dik, uitgezakt, kreupel, rotte tanden, stinkend... ...met looprekken en hulpmiddelen die ik nog nooit eerder in mijn leven heb gezien. Ja, De vraag vraagt toch af wat dat voor hulpmiddelen zijn die ze nog nooit eerder heeft gezien... ...maar die arme mensen, ik wist trouwens zelf helemaal niet dat arme mensen überhaupt kunnen lezen... ...maar goed, die zijn niet alleen dik <lacht> en lelijk volgens Monique, maar ook... Uh... Ruw, onbeleefd, nauwelijks pratend, soms steken ze alleen het bonnetje toe... Ook wanneer ik met andere klanten bezig ben af te rekenen. Totaal gespeend van enig gevoel voor sociale verhoudingen of omgangsregels. Het is een schande weblog Geen Stijl. Was dus de kippen bij elitaire harde kaftekak noemden ze de column daar. En eh, als Geen Stijl er wat van vindt, dan vindt iedereen er ineens wat van. Natuurlijk een paar quotes van Twitter. Arrogant, elitair, wereldvreemd wijf. Dat iemand dit serieus op internet durft te zetten, dat is pas armoe. En een Rianne Meijer vraagt gaf: ben ik te min, ben ik te min... omdat ik mijn boodschap bij de Lidl doe om in een boekhandel te mogen. Voor Burger bleef het niet alleen bij woorden. Er ging ook een baksteen tegen de ruit van haar boekwinkel... en die werd ook nog eens beklad met de tekst verboden voor armen. Ja, laten we het even helder hebben. Dat gaat natuurlijk wat ver. Ja, wat, toch? Wat Neem ver? ik aan, wat ver. Het gaat buitengewoon belachelijk idioot ja. veel te ver. Sorry, daar is, dat, dat is ook geen goed woord voor. Nee, nee echt flikker op. Als je daar, als, weet je, dat zijn dat mensen wat zich in Nederland permitteert van alles te, te kunnen roepen over andere bevolkingsgroepen en weet ik veel en da, da, daar mag je dan ook, da, dit is precies hetzelfde. Hou op vreet dat dan ook. En ga niet met een steen tegen een winkelruit lopen gooien. Ja, daar word ik echt driftig van. Dat is de dommigheid waar ik al heel lang echt klaar mee ben. Daar zo meteen meer over. Maar je weet nog niet wie het was. Nee, dat weet ik niet. Je zoekt het nu al in een hoek. Ik zoek het Even over de inhoud van die column. Ja, er is heel veel over gezegd. Vooral Twitter ging helemaal los. Vooral gisteren. Klopt. Jij vond het, Rianne, ook wel wat aan de ruwe kant. Ja, nogal. Nou ja, sowieso. Ik uh, vlak bij haar. Nog slechter, want in het vreselijke slotenvaart, in plaats van Bos en Lommer, wat nog best... Uh, op stand is binnen West. Uh, ja, het is gewoon... het pijnlijkste eigenlijk aan de column is dat ik denk... dat hij echt met de beste bedoelingen is geschreven... waardoor de dingen die zij zegt... nog beledigender zijn. Met de beste uh, bedoelingen, want... wat wil ze dan eigenlijk zeggen? Nou ja, zij, ik denk dat zij oprecht uh, geschrokken is... van uh, de armoede... die ze kennelijk in haar winkel heeft gezien... En uh, daar een soort noodklok voor wilde luiden. Maar dat doet zij op zo'n... Uh, ja, nare, badinerende manier... dat het totaal zijn doel voorbij is geschoten. Namelijk door te zeggen over... ik krijg uh, rotte kreupele mensen binnen... met rottende tanden en, en uitgezakt. Ja, en, en, en door, te, door te zeggen... Uh, nou ja, hoera voor ons pin only beleid... want daardoor uh, hebben we... Uh, toevallig een, een fatsoenlijke... Kranten, klantenkring weten op te bouwen. Ja, er staan nog heel veel... heel veel rare dingen in. Ik bedoel, ze zegt ook dat ze af en toe... Uh, naar haar keukentje moest rennen om, de, om die mensen uit te lachen. Dat vond ik ook wel redelijk opmerkbaar. Ja, het, ja. het is gewoon. Er spreekt een heel gek wereldbeeld uit, wa, ja, waarvan ik echt denk. Maar las jij het en dacht je even, nou ja, dit, dit, dit, dit, dit, dit, dat je het op die manier durft op te schrijven. Ja, ik was echt verbaasd. Ik snap ook niet zo goed waarom zij zelf niet en anders niet iemand, want die column is door meer mensen gelezen, niet iemand eerder het gezegd. Geweest, ja. Ja. Dit kan je echt niet zo. Maar dan heeft ze het dus zo bedoeld, lijkt me. Want het is geen domme dame. Nou ja, maar, ja dat, kan, nou, dat kan ik me echt niet, ik kan me dat niet voorstellen dat dat het is geweest. Ik denk echt dat, dat deze column volledig aan goede bedoelingen ten onder is gegaan. Ja, daar sluit ik me ook bij aan. Ik denk dat de bedoeling goed is geweest, maar dat de impact verkeerd is geweest. En de bedoeling dus van ik wil laten zien... Uh, ik ben me kapot geschrokken van de armoede in Nederland. Ja. Dat wil ze laten zien. Ik denk maar... dat, uh, dat, dat zij daar oprechte bedoelingen in heeft gehad. Ja. Uh, het enige probleem is hoe schrijf je dat op? Maar dan nog. Zeg ja, maar ik vind het toch een beetje een raar punt. Want het is een, een dame die een boekhandel runt. die zit met de neus in de boeken, met de neus in de letteren. Ja. Die heeft al wel eens vaker een column geschreven. Ja. daar denkt ze over na. Ja. Dan, die lezen heus zelf ook wel drie keer. Ja, dan bedoel je toch echt wel wat je opschrijft. Ja, toch? Natuurlijk, maar. Nou goed, ja, iedereen heeft een eigen stijl. en een eigen manier van opschrijven. Niet om het goed te praten, maar. Uh, ja, uh, ik had het niet zo gedaan. Maar los daarvan, zij is vrij om dit te doen. De essentie van het probleem is hier... dat mensen uh, op Twitter dit ontdekken... Uh, of op internet dit ontdekken... en vervolgens op Twitter en in andere, op andere podia op internet... helemaal losgaan. En die vrouw voor rotte vis uitmaken... en helemaal afkafferen, alle ballen op die vrouw. En dan ontstaat er een klimaat... Waarin dus mensen uh, uh, zo hard tegen elkaar doen dat er op een gegeven moment de één gek is die opstaat en die zegt: Ik gooi een steen door eruit. Wat is en dat Robert is verkeer. vandaag. Ja. dat is vandaag. Ah, ja, ik, ik heb begrepen dat ze vanavond ook bij, uh, bij Paul Witteman zit, geloof ik. Ja, bij Humberto Asso, bij ja. ja, weet je? Met mevrouw Tokkie. Dus dat ja. kan nog spannend worden. <laughs> ik weet niet wie dat is, ja. maar we uh, niet verder maar oh, die woonden verderop, toch? Ja, ja die, zijn, die waren ja. overloopgevende uh, ja. familie, dus die zijn uit ja. de buurt geflikkerd. Oké. Okay. Ja. <lacht> maar wat wij zeggen, Erik? Nou ja, nee, ik, niet, weet je, ik, zou, ik zou op dit moment gewoon denken... weet je wat, ik, uh, ik, uh, ik, hou even, ik hou even mijn mond... en ik open morgenochtend... of ik hou misschien mijn winkel een dagje dicht... en uh, dan doe ik, hem, uh, doe ik hem maandag of dinsdag weer open... en, uh, en probeer een beetje rustig. Is dat ja, niet zo goed dat ze daar gaat zitten nou ja, vanavond. Nou de gemoederen lopen zo hoog op, dat nou blijkt ja, wel. Iemand dat is... op Twitter zei vandaag tegen mij... ja, dit is toch ook een vorm van free publicity. Ja, en uh, hoe gek het ook klinkt... natuurlijk komt er ook uh, de, de nodige aandacht nu uh, bij kijken... voor haar boekwinkel en uh, haar persoon. Maar... Uh, ik ja, nou, ik denk nou, dat is... Ik denk Big niet nummer. dat ze opeens een topomzet gaat draaien. Hoor. Nee, dat, dat zeg ik toch ook niet. Alleen wat ik bedoel is. Uh, het gaat erom hoe wij in Nederland het publieke debat met elkaar voeren. En als we dat niet op een fatsoenlijke manier leren of ja. Ja. doen. Ja, we gaan maar ja. ja, maar ik denk dat het dan ook wel handig is. Om het zelf je debat wat fatsoenlijker in te steken. Maar wat ja, vond maar... jij een nou, van de nee, ergste nee, passages uit de column, Rianne? Nou ja, hebt je... eigenlijk. Ik had degene schrijft, die net, die net... Uh, uh, Onder, die net ook voorgelezen werd... wat ik ook een vrij ernstig vond was... de armste mensen zitten binnen blijkbaar... of ze scharrelen door de Dirk van de Broek of de Lidl. Ja. Ik weet niet... Ik denk echt dat deze mevrouw ietsje vaker naar buiten moet. Want, ten want eerste, jij komt dagelijks in de Lidl... en dat beeld herken je niet van... Nou, nee. de mensen die... Nee. En de, bedoel, op zich... mensen met een modaal inkopen komen doen ook gewoon boodschappen bij de Lidl. En ja, de, ik snap ook niet... Zij zegt, ja, ik heb armoede nooit in mijn buurt op straat gezien. Hè. Dan heeft ze echt niet zo goed gekeken. Of alleen maar gezocht naar dikke, ongeschoren mensen met rare hulpmiddelen. Want maar ik kan ze er dus zo laten zien bij mij in de buurt. Maar dat is natuurlijk. Ik las een uh, mooie column op de post online. En daar zei iemand van ja, um, wel of niet eens met de toon, uh, kan je over twisten. Het feit is dat zij laat zien dat er een enorme kloof is tussen hoogopgeleide en laagopgeleide. En dat die mensen elkaar niet echt tegenkomen. En dat dat er eigenlijk het schrijnende eraan is. Nou ja. ja, is dat het, denk je? Ja. Nou ja, maar dat is... Vraag me af. Nou, ja, maar ik die ben... is er altijd al geweest hoor, die kloof. Dus dat is niks uh, Dat is niet, dat is niet van vandaag. Ik maar toont, zeggen, en, toont zij en, iets en... aan een bepaalde verborgen armoede? Ik weet niet of, of jullie dat soort armoede die zij beschrijft, of jij dat wel eens tegenkomt? Nee, ik denk dat ze helemaal geen, geen verborgen armoede aantoont. Want die weet, die, daarvan weet je dat die er is. Alleen zij weet het niet. Jij weet het zij wel. Ja, natuurlijk weet ik dat dat, dat, dat er is. Maar als je... Uh, ik woon in een hele keurige, echt keurige, witte buurt in Amsterdam, dus daar kom ik het niet tegen. Maar ik loop ook nog wel eens elders in de stad en ik lees ook nog wel eens een keer een krant. Weet je, ik bedoel, dat is. De, maar dus misschien, uh, misschien dat zij zich wel enigszins bewust is van de armoede die we in Nederland hebben, maar het inderdaad niet tegenkomt. Het komt maar nu maar opeens een in haar winkel. Ook, ja. Een column is ook vaak uh, uh, een beetje opgeblazen, of een beetje. Weet je, het, is ook, het heeft ook een beetje met de schrijfstijl te maken van ik wil dit graag laten zien. Dus nou ja, kijk, ik bedoel, het is, ik het, het is aan. De, de, de, oorzaak, het van, de oorzaak van. En het verhaal is natuurlijk dat er opeens mensen in haar boekwinkel komen... die normaal gesproken echt niet in haar boek Precies. boekwinkel komen. Die komen om de nieuwe Donna Tart te halen of, uh, of weet ik veel... Ja. of de Arjen Lubach of weet ik veel. Die komen om te praten over boeken. Nu komen er opeens mensen binnen die een gratis boek komen afhalen... omdat, zij, omdat men besloten heeft dat die boeken in de boekhandel moeten liggen. Ja. In plaats van gewoon bij het postkantoor of bij de Lidl. Ik noem, ik noem maar wat. Bij, de wijze van spreken. bij wijze van spreken. Dus nu komt zo'n klein boekhandeltje. Als je nou bij de ACO of de Bruna... Het is geen de... kleine boekhandel. Hè? Ja, goed, het echt. is een vrij grote boekhandel. Jawel, nee, maar het is, het is geen keten. Het is Lijkt geen Aco. Het is nee. geen Bruna of wat dan ook. Nee, het is een, het, is, het is een onafhankelijke boekhandel. Ja. Daar, die krijgt opeens deze mensen binnen. En daar is zij zich dus blijkbaar. Daar is ze van geschrokken, denk ik. En daar heeft ze de gemeente dit over te moeten schrijven. Daar ben ik het ook niet mee eens. Dat had, ik, ik begrijp ook inderdaad wat jij zegt, Rianne. Niet dat er niet iemand in haar buurt heeft gezegd. Misschien dat je er nog eens naar moet kijken. Of zou je het nou überhaupt op plaatsen. Maar... Ja, weet je, het is een, een, een clash tussen twee werelden... die ik op zich wel snap, want het ligt, het ligt ver uit elkaar. En ik weet ook niet of dat dichter naar elkaar kan of moet. En wie moet er dan naar beneden? Of wie moet er omhoog? Want dat is ook nog een vraag, hè? want dat kan ook nog. Ik hoor altijd dan dat het elitaire naar beneden moet. Maar, maar, maar het, de onderkant omhoog, daar hoor ik nooit eigenlijk Ja, maar ze, ze, het, wat, er, wat er gek aan is, is dat zij pretendeert wel vaker... dat ze daar enorm mee bezig is. Ik bedoel, ze heeft een eer, eerder... Uh, zij roept eigenlijk altijd dat ze een sociale functie voor de buurt wil hebben binnen ja. het Bos en Lommer. Nou ja, daar blijkt dan dus kennelijk nu van dat ze, nee, maar... een, dat, ze alle, dat, dat alleen voor de blanke elite. Nee, voor nee, Bosch en nee, maar Lommer dat is heel simpel. He. De, de, de, het samenbrengen wat dit soort mensen doet, is samenbrengen van mensen die dat willen. En dat zijn dus mensen die daar sowieso al voor openstaan. Dat zijn dus niet de mensen die ze nu binnenkrijgt. Want die bereikt ze normaal gesproken niet. Het zijn normaal gesproken mensen die op een leuke, leuke uh, hoe het, literaire middag... Die, die komen wel. En dat zijn dan mensen die net een beetje uit elkaar liggen. Maar ja. deze, deze uh, uh, de grote geloof... Die, die overbrug je, overbrug daar, je daar niet De ja, zeg maar. Vraag eens of je dat moet willen. Nou, dat is, dat is precies de vraag. Veel mensen zeggen dan op Twitter elitaire trut. Maar dan zijn er nee. ook weer mensen die zeggen... wat is er mis met elitair zijn? Nou ja, ik, ik vind wel dat, dat er in, in, in Nederland... een, een soort ik vind dit, dat ze bewijst hiermee, lezend Nederland, een buitengewoon slechte dienst. ik lees vanmiddag ook al op Twitter. dat er nu al lezende elitaire grachtengordelhoeren bestaan. Weet je, dan nou is het ermee dat je al als je een keer een boek inkijkt. In Weet je, ik vind dat, dat gelul over elite. Het, het, wordt, het wordt ook wel een beetje. Uh, het wordt een beetje ingewikkeld, vind ik soms. Ik bedoel, de elite wordt te veel aangevallen. Ja, want het is in godsnaam de elite. Ik bedoel, vroeger, een paar jaar geleden waren de elite waren dat mensen die voor 8 miljoen in een grachtenpand woonden. Nu is het als je een boek overslaat, ben je een elitaire nou ja, de, de, ja, maar de, de, het, het, het, het, het, het, schoppen, het schoppen tegen de elite is, uh, is iets dat is wat de bon laatste, ton, ja, laatste jaren word, heel erg aangenomen. Ja. Uh, wat, wat heel erg gewoon is geworden. En uh, dat kan ook onder andere omdat de, de, de mensen die niet bij de elite zouden horen. nu ook een podium krijgen op ja. internet daarvoor. En dat was vroeger niet. Vroeger had je maar twee netten en een paar radiostations. Ja. ja, maar bedoel, zij het, bedoel, je hebt het nu over schoppen tegen de elite. Maar dus, dat schoppen is natuurlijk wel een reactie op haar schoppen tegen elite. Nee, we hebben het, het over de, de, algemene, de algemene zin. Ja, ik kan het zeggen, in de algemene zin. het over de algemene ja. zin. Ja, nou ja. Bedoel... Niet over dit, dit stuk is de aanleiding. Ja. Goed, de meningen zijn verdeeld. In ieder geval was gisteren Twitter heel erg woest over dit kan toch niet. En vandaag lees ik vooral ook wel veel reacties van mensen die zeggen... ja. Ja, wat ze aantoont is dat er... of wat ze wil zeggen is dat ze geschrokken is van de armoede. En dat kunnen veel mensen ook wel weer ergens nou ja, begrijpen. als zo'n een steen door een ruit is gegaan... dan wordt het ook een beetje moeilijk om ja, dan heeft... nog... keihard door volop in te gaan. Ook verbaal, want dat verpest... dat geweld verpest sowieso elke keer. <laughs> Ik dom, ben benieuwd uh, hoe ze uh, vanavond uh, eruit komt... bij Umberto aan tafel met uh, mevrouw Tokkie. We zetten er een punt over. zet een punt achter de week. Dus... Met een liedje over liefde. Ja, over, over, over verheven liefde zelfs. Over verlichte liefde zelfs. Van het nieuwe album Right Thoughts, Right Words, Right Action... van uh, Franz Ferdinand. Yay. Ga ik Love Illumination draaien. Ik vind het een super goede plaat geworden. En weer met gewoon puntige, slimme... Postpunk. Dansbaar. Is dansbare liedjes. Ja, ik zag ze op Lowlands. Zo, zo heet dat het Postpunk. Ik weet niet waarom dat Postpunk heet, maar zo heet <laughs> dat dus. Uh, maar het is super dansbaar. En het zijn echt liedjes die je gewoon meteen weer, als je in de Alpha-tent, zoals laatst in, uh, in, op Lowlands staat, gewoon vanuit de achterste van je keel mee staat te bleren. En dat ze gewoon blijven hangen. En deze is daar niet minder om. Love Illumination, Frans Ferdinand. De zomer zit er zo'n beetje op, maar we hebben al een reden om naar de volgende uit te kijken, want dan gaan we dit geluid tot vervelend te horen. Dit is een caxirola. Eh, en dat moet een nieuwe Fufuzela worden bij het WK. volgend jaar in Brazilië. Het is een soort oh. plastic kokosnoot dingetje. kaksirola. Kak kaksirola. Kak -kak Schitterend. Kaksirola. En, Schitterend. en we zijn erbij, jongens. <laughs> uh, want uh, ondanks een wat uh, sneu speel tegen Estland... en een magere 2-0 tegen Andorra... kwalificeerden we ons als eerste Europese <laughs> land voor dat WK. Die laatste twee wedstrijden waren dus niet al te best. Maar bondscoach Louis van Gaal. Jij vindt natuurlijk dat Louis van Gaal het fantastisch gedaan heeft. Dat denk ik wel, hè. Maar... Uh...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 Dan denk ik niet dat je het slecht gedaan hebt. Helemaal niet, hoor. Nee, Nederland is wel wat gezakt op de wereldranglijst En dat kan gevolgen hebben voor de loting, voor het WK zelf. Dus nog even afwachten bij het vorige WK. We weten het allemaal nog wel, haalden we de finale. Maar ja, in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie. En dat weet ook hij. Wij zijn een klein land. En vier jaar geleden is vier jaar geleden. En over vier jaar is over vier jaar. <lacht> dat weet je nog dus. Dus. dus. dus. Dus bringing de kaksirola. Te gek man, heeft iemand er eentje hier? Met IJs en, en een pakje. Ja, <laughs> <Lekker. laughs> ja, jij ging natuurlijk uit je dakje, Erik. Dat Nederland geplaatst was. Zekers. Ja, ik heb echt zitten gillen na die wedstrijd met Estland sowieso. Nee, dat was nee. Die flauw doen. We zijn gewoon geplaatst. Geen gelul. Dan gaan we gewoon duidelijk een potje voetballen en dan zien we wel weer. Maar top. we hadden toch ook niet anders verwacht, of wel? Nou, of stiekem, was je toch? Maar ja, was je een beetje. Nou, kijk, naar nou, die wedstrijd met Estland was natuurlijk. Dat brokkelde niet af en stortte niet in elkaar. Maar het was toch even dat ik dacht: zo die Esten. Hopla. Ja, hmm. twee, met 2-0 winnen van Andorra. Ik hmm. bedoel, dat is toch ook eigenlijk ja, kan, is een oranje onwaarde. Nee, er bestaat geen Martje zwakke landen kwaad, meer. Maartje is kwaad, kom maar. Zeg eens wat je er echt van vindt. Dat er bestaat geen langen. zwakke landen dus meer. 0-0 tijdens de rust, moet echt ophouden toch? ophouden ermee, hoor. Stoppen. Stoppen. Stoppen. Kappen. Kappen nu. Kappen. Goed. Nou, weet je, uh, met dit enthousiasme <laughs> kunnen we net zo goed niet ophouden. gaan, denk ophouden. ik. Ophouden. Stoppen. Uh, doe, wat, doe even een klein uh, wat, wat? Voor het WK? Ja. Alsjeblieft. Zeg maar. Nou, eerst maar de vlieghuis overleven. <lacht> Goed. Nou. Hé, <lacht> hey, wat jong. We need you. Met het NMS-journaal. Vooruit dan. <lacht> Minister Opstelte wil dat de politie onderzoek doet... naar de aanloop van een steekpartij in Den bos, waarbij dinsdag een Zweedse vrouw van 19 werd gedood. De vrouw deed vorige maand aangifte van bedreiging... maar die werd toen nog niet in behandeling genomen.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 Shell erkent dat het aansprakelijk is, maar bestrijdt de omvang van de schade. De advocaat van de bewoners noemt door Shell geboden 55 miljoen euro compensatie een belediging voor de dorpelingen. En de gemiddelde eindtoetscores die de basisscholen hebben gehaald bij de CITO-toets worden morgen openbaar. RTL Nieuws had via de wet Openbaarheid Bestuur een verzoek om de cijfers gevraagd. Hoewel de meeste basisschoolbesturen het niet wilden, zegt staatssecretaris Dekker dat hij zich aan de wet moet houden. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. CNN op Radio 1. Iedere vrijdag zetten wij een punt achter de week. Deze week doe ik dat met journalisten Kamal Rijken en Rianne Meijer. En wil je zien hoe we er hier lekker warmpjes bij zitten? Dan kan je zien op radio1.nl slash de webcam. Rolof de Vries. De ibn Galdoenschool school in Rotterdam gaat dicht. Staatssecretaris Dekker draait per 1 november de geldkraan dicht... voor de Islamitische school... De onderwijsinspectie deed daar onderzoek en er kwamen wel een paar puntjes uit die niet helemaal in orde waren. Financiële problemen, en enorme schuldenlast, uh, zeer kwetsbaar onderwijs, de bovenbouw van de HAVO-VWO, bijna 80% van de lessen wat gegeven worden onbevoegde docenten. Uh, ...leraren die soms onvoldoende goed Nederlands spreken... ...terwijl er juist kinderen op school zitten die een taalachterstand hebben. Ja, en er werden er voor de zomer natuurlijk ook nog eens eindexamens op die school gestolen. Daar kennen we de school vooral van. Volgens de inspectie, inspectie maakte het bestuur ook in die zaak fouten... ...maar datzelfde bestuur houdt vrolijk de moed erin.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 Nou, ik was toevallig voor de zomer bij de raadsvergadering uh, in Rotterdam. Die ging uh, over het Ibn Galdoen. Daar was ik voor mijn column Mysteryburger. En ik heb toen gezien dat de raad toen al vragen stelde aan de wethouder... meneer De Jonge van de CDA, uh, dat als de school dicht zou gaan... dat die dan in de zomer al dicht zou gaan. Zodat de kinderen, en er zijn bijna 700 leerlingen... niet ineens in midden in het schooljaar zouden moeten worden herplaatst. Wat nu dus het geval is. Nou ja, midden in het school schooljaar is net begonnen. Ja goed, maar begonnen, ja, we zijn er kids beroem, zijn aan ja. de gang. En, en, uh, dat en dat er is niks vervelender dan dat. Toen werd er gezegd, ja inderdaad, dat zou moeten, goed plan. Ja, er werd gezegd dat daar rekening mee gehouden werd. De wethouder heeft ook toen gezegd van... Uh, ik neem dat mee in, uh, in hoe we het aanpakken. Alleen de wethouder was voor een deel ook afhankelijk van de inspectie. En die zit weer op rijksniveau. En, en dat wel. duurt heel wat lang. Dus het is vakantie. echt gewoon ja, ik zeggen, vakantie, ja. Ja, ja. Ja, Duidelijk. Uh, welkom, moet in, welkom in Holland. Ja, precies. Maar ja, dat, achterlijk vind jij? Of, of nee, dit, dit kan gewoon gebeuren? En... Dit, dit, ja, maar dan. dit kan gebeuren, maar er is van tevoren al voor de zomer in de raad zijn er al kritische vragen over geweest. Dus waarom neem je dat dan niet goed mee? Maar ja, je weet natuurlijk ook niet hoe lang zo'n inspectie er precies over doet om alles, alle puntjes op de i te zetten. Nee, maar ja, het was natuurlijk niet geheel onbekend dat er iets mis was bij die school. Dus... Nee, de school was in uh, Rotterdam en omgeving al lang ja. bekend. Het was uh, ja, dus niet dat de inspectie van nul moest beginnen natuurlijk. Nee, ja, ja. Ik vind het Ik hoorde van de week ook een aantal leerlingen, er stond dus waren natuurlijk allemaal journalisten voor de deur. De meeste van die leerlingen wilden niet praten, maar een paar toch. En die zeiden dan toch wel hele lieve dingen over die school. Van ja, we willen hier toch gewoon heel graag blijven. Want dat was zo gezellig. Ja, ja en die ja. moeten dus nu... Ja, kijk, de, de, als een school dusdanig slecht presteert... en het is financieel een puinbak, het is onderwijstechnisch... S slecht verzorgd ja. met, met onbevoegde of, of te laag bevoegde docenten. Ja. ja, dan moet je ergens een streep trekken. Tuurlijk, maar, maar dat, dat, dat, dat kan ook. Alleen het dat is zo de jammer zomer dat gebeuren, het, ja. Uh, ja. Uh, als het nou twee of drie weken geleden was gebeurd. Dan, uh, ja. dan, uh, waar, dan hadden ze nu gewoon een andere school kunnen beginnen. Maar nou, is, nou zijn er nog, is er nog dat scenario van dat die, uh, die christelijke, hoe heet het, CVO? CVO. Ja, dat, daar, dat ze daar komen te hangen. Ja. Maar dat gaat allemaal nog heel lang duren. Nou, het, dus dat, dat gaat niet voor 1 november. Het CVO heeft min of meer het Ibn Galdoen al overgenomen. Er is ook 1,2 miljoen euro garant gesteld vanuit de gemeente Rotterdam. De vraag is: komt dat terug? Dat geld uh, er is, dat is ook, volgens mij ook geleend geld. Uh, dat is belastinggeld van de Rotterdamse belastingbetaler. De vraag is of het terugkomt. Maar hoe, hoe kun je een islamitische school onder een christelijke paraplu plaatsen? Vraag ik mij af. Maar dan... nou, dat zou je kunnen zien als levensbeschouwelijk. Oké. Okay. Hoe dan? Verder geen maar ja, ik heb er, als die mensen daar geen probleem mee. Maar ik kan me zo voorstellen dat, dat, niet, hè, dat, dat die twee dat dingen niet... Dat nergens ergens een beetje... Dan, ja, nou misschien ja. op Spraken ze zachtste het licht onverenigbaar is. Ik, ik weet niet precies hoe het het tot stand onderwijs, is gekomen. He? Maar laat ik het zo zeggen. We, We als, hebben een halve Turk aan tafel. Ben je de het... andere helft christen? Dan je <laughs> het nee, nee, nee, nee ik, ben, ik ben niet religieus. Ik ben agnost en uh, daar hou ik het op. Maar sorry, maak je zin af. Ja, nee, ik wou zeggen dat het helemaal niet erg is... als het Ibn Galdoen een doorstoot maakt... als nee. het goed begeleid wordt. Want de, de, in Nederland hebben we nog steeds recht op religieus onderwijs. Dus ook op islamitisch onderwijs. En, en ja, als dat, als, dat, als dat goed loopt... Uh, onder begeleiding, waarom niet? Uh, je kan het wel Nee, altijd maar proberen. ik bedoel, ik voel wel al wel weer kamervragen aankomen... Uh, over, uh, uh, laten we zeggen, het, het christelijk onderwijs... Wat dan, uh, wat dan geld zou pompen in een islamitische school misschien. Ja, ik weet niet, maar goed. Ja, goed. Nou inshallah. ja, het zou kunnen. Behalve, ja, inshallah. Behalve behalve inshallah. Behalve. Wilders punt. gaat toch echt niemand daar vragen over stellen? Nee. Oké. Okay. <laughs> maar, maar dus, stelt er honderd per dag. Niemand ja. nee. moet ze stellen, toch? Ja. Goed. Want, uh, voor 1 november moet, uh, gaat hij dicht. En moet, of dan op 1 november. En dan moeten dus de leerlingen overgeplaatst uh, zijn. De herfstvakantie komt er nog aan. Dus ja. kan. BNN Today zet een punt achter de week. Wat hebben we nog niet gehad, Erik? We hebben disclosure nog niet gehad. Ah. En Disclosure is een duo twee broers, als ik me niet vergis. En die maken een soort van 90s house. Waar ik toen ik in de 90s nog wel eens in een discotheek werkte, begin 90s, echt van dacht: God, wat een pokker, en gaat van een rot. Muziek. Werkte jij in een discotheek? Ja, schat. Ik moest ook. Oh, de, de, de, de pijp moest roken, zal ik maar zeggen. <laughs> en uh, maar als ze uh, achter de bar. Als, ah. uh, flessen, flessen, glazen goochelaar. Ja. ja. En uh, uh, dan werden dit soort liedjes gedraaid. Of liedjes, dat kan je niet eens noemen. Het was dansbaar. En het was, uh, Ik vond het allemaal helemaal niks. Euro House. En dit is leuk, jongen, dit is leuk. Ja, maar echt, het heet When a fire starts to burn. Nou ja, weet je wel, luister zelf maar. When a fire starts to burn, right? And it starts to spread, You're gonna bring that attitude home. You don't want to do nothing with their life.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 She gonna bring that attitude home. You don't wanna do nothing with their life. When a fire starts to burn, right? And it starts to spread. She gonna bring that attitude home. You don't wanna do nothing with their life. When a, to... When, a to... When, a to... When a fire starts to When a fire starts to When a fire starts to burn, right?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 To burn, hoor, van this closure. I like it. De laatste punten hier aan tafel. Rolf de Vries. Niet alleen in Syrië is het oorlog, ook op ons eigen grondgebied is het raak. Daarbij wordt geen gifgas of granaten gebruikt, maar koffiefilters en bokkenpootjes. Albert Heijn heeft de supermarktoorlog verklaard aan de concurrentie. De Appie verlaagde de prijzen van 1900 producten. En dat lijkt allemaal heel sympathiek, maar we betaalden zelf al eerder de rekening, legt de XP eruit. Wat Albert Heijn het laatste half jaar stiekem gedaan heeft, is wel degelijk de prijzen van heel veel artikelen stiekem verhogen. Dus ze hebben gewoon een aanloop genomen. En eigenlijk betaal je, is dit een beetje een koekje van, van eigen deeg. Ja, of een sigaar uit eigen doos. Anyway, kun je, je wat, wat wil Albert Heijn er eigenlijk nog meer mee bereiken? Nou, ze willen minder grote verschillen met prijsvechters als Lidl en Aldi... waar die orendabele <laughs> mensen allemaal rondlopen met die gekke hulpmiddelen. En ze hebben één concurrent in het bijzonder op de korrel, de Jumbo. Wat ze nou aan het doen zijn, is de lucht uit de longen van Jumbo zuigen. Want Jumbo, die heeft de C1000 gekocht en moet die supermarkt ombouwen. Dat kost heel veel geld. Ja, arme Jumbo, de longen helemaal leeggezogen en dan moeten ze ook nog hun prijzen verlagen. En dat kostte dus nog meer geld. Nou, voorlopig geld, vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. En dat doen we hier allemaal aan tafel, toch, Rianne? Ik ga nog naar de Overtuin. Ik kom bij die armzalige. Met alle hulpmiddelen van die. Precies. <laughs> maar jij, jij had ook wat mensen gesproken, geloof ik. Die zeiden die inderdaad, we worden genept. Ja, ik toevallig deze week een pricing expert. Wiens werk het is om, om dit soort prijs te breken. En er schijnen twee jongens ook in Utrecht te zijn die een app hebben ontwikkeld. Waarmee de prijzen van de Albert Heijn echt al jaren in de gaten worden gehouden. En daar kan je precies dus zien dat zij nooit de prijzen verlagen. Dat ze altijd eerst verhogen, stiekem. En dan heel hard gaan roepen, hoi, we gaan nu verlagen. Dus dat ze, dat ze een pak melk stiekem uh, elke maand 1, 2 cent een omhoog doen? erbij. En ja. dan uh, na een half jaar zeggen ze, hoera, we maken de melk 15 cent duurder. En niemand valt dat op dus, behalve hen dan? Nou, nee, kennelijk niet. Ik, nou ja, en ik, las dus nog, ja, ik las nog één simpeler. Er uh, was iemand die zei... dat duizend producten in prijs verlaagd. Dan zijn ze dus altijd te duur geweest. Dat was ook een hele slimme... <laughs> ja, ja, de de, de grootgutte is uh, niet voor niks de grootgutte nog steeds. Ja. Al jaren zijn dan... Maar de, dat geniepige verhogen met, uh, met centen... of proce, hey, procentjes... Ja. Dat, uh, dat is wel iets wat bekend is. Maar wij kunnen die app ook uh, gebruiken. Ik weet het niet. Ik zal het eens even voor je uit gaan zoeken. Volgens mij hebben ze hem voor een andere supermarktketen gebouwd... die dan dus Albert Heijn stiekem in de gaten kan houden. Ik weet, niet, uh, ik weet ook niet of het heel spannend is hoor, om de hele tijd <laughs> te checken. of ze Tot, de koffie zal alweer duurder hebben De gemaakt. pindakaas is 0,001 <laughs> <pindakaas 0> cent <laughs> <zijn> duurder geworden. <laughs> uh, ik weet het niet. Denk je dat dit, want dit is nu een beetje langzaam aan het, uh, naar buiten aan het komen, dit verhaal van, uh, nou ja, langzaam, uh, ze verhogen de prijzen eerst en daarna laten ze dalen. Zou dat kunnen zorgen dat mensen denken, nou bekijk het maar met die Albert Heijn. Nee, ik denk dat mensen gewoon denken: oh, het wordt goedkoper gaan. Ik, weet, ik heb vroeger heel lang geleden bij de Albert Heijn gewerkt. En die prijzenoorlog. Ja, ja, ja. ja. Nee, als, vakken, als vakkenvuller. Maar dat was gewoon een vakantiebaan. Maar, de, maar als, het dan, als dan de prijzenoorlog ingezet werd. want dat is het niet iets nieuws, dat bestaat al honderdduizend jaar. dan werd er echt een soort van, uh, soort van, uh, soort van, uh, soort van oorlogsbijeenkomst gehouden. Van, uh, dat we extra klantvriendelijk ook moesten zijn en dat soort dingen. Dat was heel slim. Dus heel slim bedacht. je dus een, een briefing hele, en, en, ja, en een hele winkel. Training. Als, als mensen dan vragen, zo, moest je zeggen: ja, mevrouw, leven voor u gaan kijken, dan moest je naar achteren, dan mocht je niet te lang weg blijven. En dan moest je weer terug om te zeggen nee, sorry, we hebben het niet. Of, uh, ja. Maar de, de acties bij Albert Heijn zijn natuurlijk uh, ja, die, die, die volgen elkaar op. Ik bedoel, wie gaat er tegenwoordig niet naar de Efteling zonder Albert heijn korting Je bent gek als je dat niet doet. Kijk aan. Ik voel me effe <tus> aangesproken. <tus> <tus> Ik. <tus> Goed. Uh, ondertussen profiteren we er allemaal fijn van. Daar komt het op neer. Toch, dames en heren. Ja, we gaan even naar België. Daar is het Waals-Vlaamse conflict weer opgeleid. <laughs> Deze keer is de Casus Belly een wat wonderlijke. Een, een je pandas uit China. Piromea die is op bezoek daar in China. En die tekenden van de week een overeenkomst om die twee dieren tien jaar onder te brengen in dierenpark Dijsa. Erik Korton heeft er nog wel eens vakantiewerk gedaan. Zeker. En Brujelet, dat ligt in Wallonië. En dat ligt daar weer vlakbij, de plek waar die vandaan komt. Nou, dat is hartstikke leuk zou je denken. We van die gezellige bamboeknagers. Maar in Vlaanderen zijn ze boos. Vanwege die deal rond die pandas. Want ook de Antwerpse zul wou hen een onderkomen geven. Maar zij zouden niet de juiste procedure hebben gevolgd. Ja, De Antwerpse zul zit al heel lang achter die pandas aan. En nu vissen ze dus achter het net. Oppositiepartij NVA denkt nu dat premier Di Rupo zijn positie heeft misbruikt. om zijn thuisregio een cadeautje te geven. en wil opheldering. De minister-president zelf is zich van geen kwaad bewust. Tijdens de ontmoetingen geeft de Chinese eerste minister. Op zijn uh, eigen initiatief aangegeven dat China bereid was om twee pandas aan Perry paradise te lenen. Ja, ik had Mark Rutte dit ook heel graag <laughs> uitleggen. Maar het waren mooie Chinezen zelf dus die de keuze voor de Waalse dierentuin maakten, zegt die roepen. Nou, misschien dat hij als troostoevenier nog een leuk zetje kooikarpers voor de Antwerpen zo kan meenemen. Het is trouwens Peri-Daisa. Come we... <laughs> <laughs> groot België-liefhebber. Dit ja. gaat jou aan het hart, hè, dit nieuws. Ja, dit deze pandarel. Uh, ik, ik heb weer genoten deze week. Een communautaire rel, zoals dat in België heet... tussen uh, Vlaanderen en Wallonië. Uh, eigenlijk uh, heel, uh, heel onschuldig begonnen... Uh, de, de Waalse dierentuin heeft netjes een aanvraag een jaar geleden ingediend. en Er zijn wel duizend telefoontjes op en neer gegaan tussen de Chinezen en de Franstaligen. Om pandas te leasen. Om want de twee pandas te leasen. Ja. Je moet ze leasen, wist je dat? Uh, uh, als je ze wil hebben... Wist ik. Kun je ze dan, dan ook nog in kleur kiezen met bijtellingsverschil? En dat <laughs> uh, ik, denk van, ik denk van wel dat er misschien nog een bepaalde maten zijn. Okay. Maar dat gezegd hebben, dat als je ze wil hebben... betaal je tussen de 5 ton en de, 10 miljoen, uh, en de 1 miljoen per jaar... Dus voor 10 jaar zit je dus op maximaal 10 miljoen euro voor twee pandas. Je moet er altijd twee nemen, moet koppel zijn. En als er een kleintje geboren wordt, dan moet je die ook nog gaan betalen. Dus een kleintje moet je ook leasen, maar die is goedkoop. De Chinezen kunnen na vier jaar de pandas weer claimen. En dit gebeurt all over de wereld, vooral in Amerika. Maar het levert je als dierentuin ook ontzettend veel op. Je krijgt 20% extra... Inkomen. Dus er komen meer mensen naar je dierentuin toe. Je kan een merchandising doen. En je kan een sponsorbinding doen. Hoe weet jij dit allemaal? Oh, ik, het, ik zit met verbazing <laughs> naar je Doe te kijken. Hoe diep zit al. jij in de pandas? Uh, ik zit niet diep in de pandas. Ik probeer diep te zitten in België. Ik vind België super interessant. En ik volg het, ik watch het. Maar uh, dit was natuurlijk heel grappig. Omdat uh, Bart de Wever, of de partij van Bart de Wever... de Vlaamse nationalisten, dus nu kamervraag gaat stellen. Ze gaan kamervraag stellen aan Elio de Rupo. Van waarom gingen ze niet naar de Antwerpen zo. Want dat is een grotere, oudere dierentuin. En wij hebben daar ja. meer recht op. En ja. dus is het een communautaire rels. En hij Belgiën zegt doet. dus, ja, het was de keuze van de Chinezen. Dit is wel weer een mooi. Uh, wij als Hollanders denken, ja, dit kan ook alleen in België. Fantastisch land, hierover. België. Wat dat betreft, aan de andere kant... ja, uh, ik denk dat de Belgen er niet echt uh, heel erg vrolijk om zijn. Ik weet nog, toen ik in PeriDijs <lacht> aanwezig... <ben>. <lacht> wat <lacht> heb je gedaan? Uh, mest opgeruimd? Ja, dat zie je wel. Ja, dan heb ik nog een raadseltje. Een Russische, een Chinese en een Egyptische diplomaat parkeren in Den Haag. Hoeveel gooien ze samen in de parkeerautomaat? <lacht> het antwoord, helemaal niks. Buitenlandse diplomaten verscheuren namelijk massaal hun parkeer- en verkeersboetes. In de afgelopen vijf jaar is er voor 700.000 euro aan bonnen niet betaald door het koor diplomatiek. De Chinezen en Russen zijn de grootste wanbetalers. Het CDA wil nu dat minister opstelt en zijn best doet om dat geld toch binnen te harken. En dat wordt pittig, want diplomaten zijn onschendbaar. Maar opstelten zou opstelten niet zijn als hij geen praktische oplossing had. Want wat gaat hij precies doen? Als ik iemand tegenkom, gewoon ze dat duidelijk te zeggen. Mijn collega Timmermans en ik zullen alles in het werk stellen... om te zorgen dat die resultaten verbeteren. Ja, dus als je binnenkort Frans en Ivo in een parkeerwachterskostuum... mensen ziet aanspreken, dan weet je wat er aan de hand is. 700.000 euro aan Chinezen. Ik voel twee panda's aankomen. <lacht> Voor aardig. Wat bedoelt hij nou? Hij gaat dus op, op feestjes. Gaat hij die ambassadeurs zeggen: Ik krijg nog 100.000 van je. Hij gaat de fatsoenskaart spelen. Ja, de ja. Of Timmermans via zijn Facebook, hè? Ja, dat ja, zou ook. Nou, dat mij maar lekker. Vinden we dit uh, chockerend? Nee, echt helemaal niet. Iedereen, die, als ik onschendbaar zou zijn, zou ik ook mijn boetes niet betalen. Oftewel het valt eigenlijk nog wel mee. Dit. Ja, als je onschendbaar vind, bent, ja. wat je allemaal wel niet Ja, meer kan Maar flikken. dat is toch het hele. Bedoel, het zijn diplomaten, het zijn normale mensen. Ik bedoel, het, zodra je zegt, ja, je bent boven de wet verheven. Ja, waarom zou je dan in godsnaam nog je parkeerboete gaan betalen? Dus misschien dat daar eens naar gekeken moet worden. Ja, Intussen, ja. Zeker op het vlak van parkeerbonnen en, uh, en nou, <laughs> nou, dat ze onschendbaar zijn, behalve toch? voor parkeren. Ja, nee, maar goed, ja, ja, ja. Maar ja in toch? principe vallen ze gewoon onder de Nederlandse wet, hè? ze moeten gewoon betalen. Ja, het maar Niet dat ze een ontheffing krijgen omdat ze ambassadeur zijn. Zoals nee, is maar één, ze zijn onschendbaar. En twee, degene, de grootste wanbetalers zijn ook weer landen waar corruptie vrij normaal is. Zeker binnen, zeker binnen politiek en binnen hoge overheidsinstellingen. Dus ja, ik denk dat zij, de, dat zij dit ook helemaal het niet zit... gek willen. We, Rianne, weet je, want dat weet ik namelijk niet hoe, hoe dat zit met die onschendbaarheid. Stel dat deze man denkt: nou, ik ga lopen eens even, ik noem maar wat, een Albert Heijn binnen. En ik haal daar eens even <tus> een winkeldiefstal. Ben je daar nou dan ook onschendbaar voor? Ik weet het niet, weet jij dat? Um, ja, volgens mij, Het is lastig om je te vervolgen. Volgens mij hangt het erg van het land af. Maar uh, bijvoorbeeld als je een diplomatiek uh, kenteken hebt... dan uh, ben je voor een groot deel ook onschendbaar. Dan kun je ook bepaalde plekken parkeren... waar andere mensen niet mogen Dus Als ik een cd-kenteken heb, dan kan ik gewoon uh, op de stoel... Uh, de, ja? ja, maar dan, Binnen in de Albert Heijn. Ja, ja. <lacht> ik, lees het nee, in even, ik lees het even voor van Wikipedia. Diplomatieke onschendbaarheid is niet in het leven geroepen... om diplomaten te, te bevoordelen... maar om ervoor te zorgen dat zij hun werk moeiteloos kunnen uitvoeren... Ja. als vertegenwoordiger van een land of een regering. Dus als daarbij komt dat je de halve Albert Heijn leegjat... ...en dat je 180 door de, de binnenstad rijdt, dan is dat prima. Maar goed, Albert Heijn maakt toch uh, genoeg winst, toch? Gaan <laughs> <laughs> mensen nou niet op ideeën? Blijk. Ja, maar... Oh, okay. yes. Opstelt oh, nee. en Timmermansen gaan ze erop aanspreken. Niet doen, joh. BNN Today. Zet een punt achter de Zullen we nog één plaatje doen? Een goeie? Het is best de voor de last? Ja, dus, nou, ja misschien wel. Ja. Dit, is, uh, dit is wat mij betreft. Ik draaide hem twee weken geleden ook. Althans, niet deze, maar een andere. Het was de plaat nog niet uit. Vandaag is hij uitgekomen. Het album Icon van de Staat. Band uit Nijmegen. Waar ik echt al vanaf twillen, het meest prille begin. Groot, groot liefhebber en fan van ben. En deze plaat, met deze plaat hebben ze uh, uh, hun, uh, hun eigen bestaan weer naar een volgend niveau getrokken. Waanzinnig goede composities. En een bijzondere sound. Zoals alleen in Nederland de Staat dat kan maken. Luister naar, wat mij betreft misschien wel de grootste hit die erop staat. Dat is geen hitbandje, hè, dit. Maar Get, it, get it Together is wel een hele goede, hoor. Dit is de staat. Is een flink en stevig beentje voor Radio 1, maar zo gaat dat af en toe. Icon heet het album, je hoort de staat en daarvan hoor je het nummer Get It Together. Allerlaatste puntje. Ja, we kijken nog heel even naar het nieuws van nu. Developing diplomacy on Syria with the possibility of broader renewed peace talks. We're live in Geneva and the United Nations. Ja, Kerry en zijn Russische collega Lavrov, die zitten dus in Geneve en ze praten daar verder over of ze er nog diplomatiek uit kunnen komen met het regime van Assad. Juist. Hebben we er vertrouwen in, Erik? Nou, ik heb er wel hoop op, op de een of andere manier. Want ik vind het, volgens nog, de, de, deze diplomatieke weg prettiger dan welk... Bombardement scenario zonder met VN. Ik heb er wel goede over. Ja, maar dat betekent natuurlijk niet dat er dan ook een einde is aan de burgeroorlog. Nee, zeker niet. Maar er is in ieder geval een opening. Als die twee landen, die twee grootmachten bij elkaar komen... ...is er in ieder geval een mogelijkheid dat er, dat er op een andere manier een oplossing komt... ...dan, dan, dan dat er eenzijdig ook... gebombardeerd wordt. Ja. ja. Want er wordt nu gezegd van eind september dan komen ze opnieuw uh, samen in New York... En dan is het de bedoeling dat er een datum wordt vastgesteld voor een vredesconferentie over Syrië, nou ja. ergens later. En, en het is natuurlijk, uh, daar... want het duurt lang, maar het is, het is voor mij wel de meest vreed, vreedzame het, weg, het, voor zover ik kan. Het, het is een mooie poging. Daar ja. uh, komt bij dat de Syriërs uh, de burgeroorlog waarschijnlijk gewoon voorlopig zullen uitvechten, helaas. Hoe hard dat ook klinkt. Ja. En dat moet dan maar zo, vind jij? Nou, dat vind ik niet. Ik denk dat dat de realiteit is. Dat is hoe het is. gaat gebeuren. Ja. Uh, ik, dat en is... iedereen loopt daar ook rond. Uh, de Iraniërs lopen er rond. Hezbollah is bezig. De Israëliërs hebben geheime uh, soldaten daar rondlopen. Uh, iedereen loopt daar rond. Maar wel blij dat ze op dit moment aan het praten. Ik ben blij dat die twee grootmachten met elkaar aan het praten zijn. Ja, zeker. Goed, uh, ja, goed iets. Goed. Dames en heren, ik dank jullie hartelijk. Leuk weekend voor de boeg. Ja. Goed. Nou, ik ja, ik en werken. Ja, ik, ja, ik, moet werken. Ja, ik ga er voor jullie wat proberen van te maken. Ik ga morgen naar Appelpop. Oh, je gaat Appelpop? Ja, ik moet morgen aanwerken. Oh, werken succes. op Appelpop. Altijd het wordt ongelooflijk slecht weer. Het wordt ongelooflijk klote weer. Ja. Ja. Erik Kortom, dank. Emma Rijken, dank. Ja. Janne Meijer, dankjewel. je de Vries, een goed weekend allen. Dit was BNN Today. Zometeen langs de lijn met Dione de Graaf. Dione de Graaf. Iedere vrijdag een mooie. Ja. APPELPOP APPELPOP Appelpop. Appelpop. Ja. APPELPOP Het is een enorm festival Lekker. en gratis. Nee, het is gratis man. Oh. Oh, oh, ja, niet dus? gratis oh. billen slikken? Oh. slikken. Oh. slikken. Is het is echt verwarrend dit. Moet je moet heel voorzichtig mee zijn hè? sinds de afgelopen week. Ja, je moet gewoon niet snel achter elkaar nemen. Oh. Erik, hey let er nou toch eens op, oh. jongen. <laughs> hey, verdorie, <laughs> gaat altijd verkeerd. Maar je gaat daar voor Dead's Life werken, neem ik aan. Ja, voor 3FM gaan we een mooie ding. Zijn we nu al bezig met opnemen? Komen we mooie bandjes?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 Ik ook, www.secondlove.nl. Dit is Radio 1.